Mark hokken met het NOS Journaal. Minister De Jonge steunt gemeenten die met een bufferzone vrouwen willen beschermen tegen demonstranten bij abortusklinieken. Klinieken krijgen met enige regelmaat klachten van vrouwen die vinden dat ze door anti-abortusbetogers agressief worden bejegend. Demonstranten spreken vrouwen aan en dragen bijvoorbeeld posters met een ongeboren kind op hun buik. Minister De Jonge spreekt van kwalijk en smakeloos gedrag. Vrouwen hebben volgens hem het recht om ongehinderd naar een abortuskliniek te gaan. Vakbond FNV schrapt de komende twee jaar 250 van de ruim 1650 voltijdbanen. Hoeveel mensen hun baan kwijtraken, weet de vakbond niet... omdat ook parttimers zullen moeten vertrekken. Belangrijkste reden voor de reorganisatie is het teruglopende ledenaantal... waardoor het bedrijf miljoenen aan inkomsten misloopt... Voor de medewerkers komt er een vakbondswaardig sociaal plan, zegt een woordvoerder in de Volkskrant. De vliegramp met de Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines is volgens onderzoekers inderdaad veroorzaakt door hetzelfde softwareprobleem als de crash met zo'n toestel in oktober in Indonesië. Dat schrijft de Wall Street Journal. Onderzoekers hebben de zwarte dozen van de twee neergestorte toestellen vergeleken... Het lijkt er volgens hen op dat in beide gevallen... de neus van het vliegtuig voortdurend naar beneden werd gestuurd. Fabrikant Boeing kwam woensdag met een update... waarmee het probleem opgelost zou moeten zijn. De hoofdredacteur van een van de grootste nieuwsites van de Filipijnen... is kort na haar arrestatie op borgtocht vrijgekomen. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze financiële regels heeft overtreden. Haar nieuwsite, Rappler, staat bekend om kritische berichten over president Duterte... Mensenrechtenorganisaties zeggen dat Duterte met dit soort arrestaties journalisten in de Filipijnen probeert te intimideren. Het weer: eerst nog grijs, maar vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. Er staat weinig wind en het wordt 14 tot 17 graden. Morgen een gaatje warmer en lokaal kans op een buitje. Zondag wel weer vrij zonnig, maar ook een stuk frisser, 11 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is nog een beetje mis te vinden in Noord-Holland... en daarom is op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen de spitstrook nog dicht. Het veroorzaakt nog wel 20 minuten vertraging... tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. En op de A10, de ring van Amsterdam, richting knooppunt De Nieuwe Meer... vijf minuten oponthoud voor Amsterdam Rivierenbuurt. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dankjewel namens de kassa medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 Ruud Brink op de sax En ze hebben een Nederlandse klassieker op de plaat gezet. Veel mooier dan het mooiste schilderij.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 I'm proud and let you say goodbye.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 een vaste luisteraar is van dit programma en voor wie ik met plezier een boogie boogie ga draaien en niet gespeeld door één man maar door twee heren Rob Hoeken en Heijn van der Gaag Dat zijn twee kanjers op de piano en daar wordt gespeeld door Eve Albers gitaar Herman Dijnem, basgitaar Hans Lafaye de slagwerk en Ray Kaart. Die speelt de trompet en het is uh, Race Tribute to Harry James.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 Ter ziel is, omdat uh, heel veel van die jazzprogramma's zijn gesnuiveld. Overigens mh, natuurlijk geldt dat niet voor ZFM Jazz, want het, dit programma is een van de langstlopende programma's van Radio ZFM. Kees Schramma trio. Hij op het orgel en piano, Joop Scholten gitaar, Harry Piller op het slagwerk. En dat is een stuk van Duke Ellington opgenomen in 68. Zetten door.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 in the southern hemispheres Love emerges and it disappears I do it for your love I do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 name bojangles then he danced only. across the cell he grabbed his fence a better stance oh he jumped so high Let's no. The time I spend behind these county bars, he said, I drink a bit, Mr. B.